Graag tot een volgende keer.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 VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben voor het eerst samen met informateur Roosentaal gesproken. Wat er is besproken en hoe de formatie nu verder gaat, wilden ze na afloop niet zeggen. De twee wilden alleen kwijt dat het een goed gesprek was. Het CDA deed niet mee, ondanks herhaalde oproepen van Wilders om dat wel te doen. Maar CDA-fractieleider Verhagen voelde daar niet voor. Hij wil eerst kijken of Wilders en Rutte er samen uitkomen. Informateur Roosentaal ontvangt morgen drie financieel deskundigen. Hij praat achtereenvolgens met directeur Teulings van het Centraal Planbureau, minister van Financiën de Jager en president Wellink van de Nederlandse Bank. De Johannes Vermeerprijs gaat dit jaar naar Alex van Warmerdam. Hij krijgt de prijs vanwege de hoge kwaliteit van zijn hele oeuvre. Alex van Warmerdam is beeldend kunstenaar, regisseur, theatermaker, acteur en schrijver. Hij regisseerde zeven speelfilms, waaronder Abel en de Noorderlingen, en ook schreef hij de roman De hand van een vreemde en de dichtbundel Van alle kanten komen ze. Zijn werk als beeldend kunstenaar was pas nog te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Alex van Warmerdam krijgt de prijs, 100.000 euro, eind oktober uitgereikt. De Nationale Recherche heeft bij een grote actie een vastgoedhandelaar uit Soest opgepakt. De man van 41 wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse zakenman Peter Petersen. Die werd vorig jaar maart geliquideerd bij Hotel Jan Tabak in Bussen. De aangehouden vastgoedhandelaar heeft zijn kantoor in Baren. Er wordt ook verdacht van het witwassen van crimineel geld... en het financieren van cocaïnetransporten en hennepkwekerijen. De recherche en de fiat doorzochten huizen, bedrijven en bankkluizen. Er is beslag gelegd op 50 panden, kunst en administratie. In deze zaak zijn nog zeker twaalf verdachten. Het weer, vanavond en vannacht helder en droog. Morgen veel zon, maar er staat wel een stevige noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. Even.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 You've give them to me Open ho ogen en ik occhi je, vedo fino je,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 Yo go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 Your blow. You'll be going